Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Noorse demonstranten mogen geen Korans verbranden bij de Turkse ambassade in Oslo. Eerder gebeurde zoiets al in Zweden en Denemarken. En de politie zegt nu dat het verbranden van het heilige boek op zich legaal is... maar dat er grote zorgen zijn over de veiligheid van de Nooren. Het is niet duidelijk wat voor dreiging er dan zou zijn... maar dat ze in Turkije niet blij zijn met de acties is duidelijk. In de Tweede Kamer zijn grote zorgen over dierziekten die op de mens kunnen overgaan. Alle partijen begonnen over de vogelgriep nadat er vorige maand in Ecuador een kind besmet raakte. Ze vinden dat het kabinet te weinig haast maakt met maatregelen. Een hondenvokker uit Eersel in Brabant krijgt zijn honden niet terug. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nam eerder 400 honden mee. De dieren leefden in superslechte omstandigheden en waren ondervoed... De rechter wil niet dat de honden daar naar terug gaan. En ook moet de man stoppen met zijn bedrijf. En Nederlands beste hardloper, Sifan Hassan, heeft weer een nieuw doel. Ze kan natuurlijk best een stukje rennen. De 5 kilometer, de 10, die afstanden hebben voor haar geen geheimen weer. Maar nu wil de geboren Ethiopische de marathon gaan rennen. 42 kilometer. Een afstand die haar vroeger maar saai leek. Je moet geduldig zijn. Vier uur lang lopen. Dat is gewoon, voor mij is het iets bijzonders. Wat ik nooit heb nooit gedaan. Ik ben nu nieuwsgierig. Hoe, hoe hard ik loop, hoe kan, kan ik een marathon afmaken. Hoe, hoe, hoe challenge is de marathon? In april in Londen gaat ze kijken of die marathon wat voor haar is...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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Steeds korter die heftige nummers. Dit is een single van Trauma Helikopter Push the Button. Waarmee we in uur twee zijn beland. En dat betekent ook snel door met de eerste voorronde van de Robak. Daar wordt wederom het woord aan PV Fischer. Hey!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 Laat je niet betriegen als het zoet lijkt De schoenen zijn versleten als je goed kijkt Wie op zoek blijft Die voelt altijd groeipijn Om te horen wat het moet zijn Dus laat je niet betriegen als het zoet lijkt De schoenen zijn versleten als je goed kijkt Wie op zoek blijft Pijn. Zat instagafel met een berry op een stil terras Bij te praten met een vriend die ik niet veel meer sprak Lange gesprekken vonden langzaam aan de beelden van de maanden Die we van elkaar misten Het was ook veel te lang geleden sinds de laatste keer Herinneringen kwamen boven Het je melancholisch werd gestaagde sfeer Hij vroeg me hoe het met me gaat Ik krijg die vraag wat meer Maar deze keer opeens kwam hij echt binnen En het raakte meer Om emoties niet te tonen is me aangeleerd Toen dus slikte ik mijn tranen in De knoop die in mijn maag verkeerd Verbood me om te praten Toen was het even stil En opeens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 zijn versleten als je goed kijkt Wie op zoek blijft, God die groei pijn Ook de ziekte van mijn vader kwam voorbij Ik word door geraakt, maar weet dat het niet gaat om mij Je zet in zo'n situatie je gevoelens snel opzij Maar tijd om zelf te verwerken, maak ik zelden ervoor vrij En het zit diep Als hij me zegt dat hij niet weet hoe hij verder moet Ben ik bang dat ik hem binnenkort verlies Ik voel me egoïstisch als ik weer eens voor kies Om tijden niet bij hem te zijn, maar te spenderen aan mijn beats. Wie weet wanneer ik hem de laatste keer zal zien Misschien was het vandaag nog niet, maar wat over een maand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 Oké, okay, nu samen, let's go! Ta-da, ta-da, ta-da, da, -da, da, -da, da, -da, da, -da, da Nummer twee, ta-da.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 Sinds een kleine jongen kijk ik altijd al naar boven Sinds een kleine jongen heb ik altijd willen wonen Tussen alle wolken want daar kan ik altijd dromen Als ik helemaal daar ben dan kan niemand aan me komen Als ik helemaal daar ben dan word ik niet meer bestolen Als ik toch kan vliegen is het zonde om te lopen Zij krijgen ze jou naar beneden. Zij zegt, jij bent een angel. Ik zeg ze, jij moest dit weten. Weet dat ik niet in heb. Een...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 Mama's huis en ik leven laat, de tijd vliegt, maar het lijkt hier alsof je even laat en Lees daar, neem een stapje terug voor wat respect. Mama's huis langs de weg aan het weiland Het is net alsof de planken praten over lange jaren. Zoeken naar mijn rust ging ik ver van hier, veel te vaak niet gemerkt dat het kwijt was. Ik moet overal wat achterlaten, het is een lang verhaal zonder eind. Hey. Wat er het bounce met Bounce met Bounce, bounce, bounce, bounce. bounce. bounce. je terug voor het respect. Mama's huis langs de weg aan het weiland. Het is net alsof de vlakken praten over lange jaren. Zoeken naar mijn rust ging ik ver van hier, hier. Veel te vaak niet gemerkt dat het kwijt was. Ik moet overal wat achterlaten, het is een lang verhaal. Dit is een lang verhaal. Wat dan dank jullie wel. Eén groot applaus voor Sam Kramer, Laura Terrenea, Floris Kolner en Jan Eur. Fijne avond. En natuurlijk een enorm applaus voor Phil mensen. Yeah. Ja, Fantastisch. Uh, Phil, uh, binnenkort nog ergens optreden? Of uh, is er iets te bewonderen op het wereldwijde web van jou? Um... Phil Mads. Ja, Philmets op Instagram. P-H-I-L-M-E-D-S. Goed onthouden. Jullie hebben niet zoveel gezopen dat je dat vergeten bent, meteen. Nee, Oké, okay, gelukkig Hakker. Okay. Onthou al de namen van vanavond, maar ook van Phil Mads natuurlijk. Uh, we gaan hier s e a s uh, ombouwen zo snel we maar kunnen. Jullie moeten nog even je stembiljetje bijhouden. Er komt nog één band. De afsluiter van vanavond van deze nu al onvergetelijke glorieuze zonovergrote. Eerste voorronde. Tot strakjes. Tijdens de eerste voorronde is het euh, altijd leuk als je ook oude bekenden tegenkomt. Want euh, degene die ik hier tref is degene die ook in de finale heeft uh, gestaan van...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 Bandleden, die staat bij je. Yes, hi. Ja, jij bent erbij gekomen. Ik ben er al heel lang bij eigenlijk. Ik ben oh. Floris ja. en ik ben in de band nu de drummer. Maar ik ben ook de gitarist geweest. En, uh... Dus je bent een beetje multifunctioneel. multifunctioneel, ja. ja Multi-inzetbaar. Ja, vorig jaar dus eigenlijk al meegedaan met, met de klappen van de zweep. Zeker, ja. zeker. Uh, ja, vorig jaar. Hoe heb je dat uh, beleefd? Uh, hartstikke goed. Het was, het was hartstikke leuk om te doen. En uh, we hebben ja. Ja, ondanks niet gewonnen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 een van, een van de, een van, van de, de, ja, zeker een van de grootste genres die ik luister. Yeah. Nou moet ik zeggen dat Bram en ik samen uh, meer maken dan alleen hip hop. Yeah. Dus. Uh,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 Dames en heren, jongens en meisjes, de afsluiten van deze onvergetelijke, nietsverhullende, allesomvattende eerste voorronde van de Europa Act Awards 2023.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 To get away from here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 Seven thousand people seem like losing the shit. Skipping all the mornings to wake up by me She knows it is the life so that she can't It's not gonna be the same old truth you... Be the same old. Wat een lekker strotje, gadverdamme. Heerlijk, van genoten. Uh, is er van jullie hier en daar nog wat terug te vinden op het wereldwijde web? Komen er dingen aan, uh, nieuwe optredens? Uh... De hier is een microfoon. Iedereen, Je hebt een prachtige stem, laat We gaan hem horen. We in de zomer horen. een EP opnemen dus. Dan ja! nou komt hij in het jaar eruit. Ja! En wij komen allemaal bij het releasefeestje natuurlijk. Allemaal, ja toch, zeker weten. Nog één keer voor Tsai.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 gaat om het conservatorium, dan zal het het conservatorium Haarlem zijn. Ja, klopt. Conservatorium Haarlem, ja. Daar zijn ook geschoolde, geschoolde muzikanten vandaan gekomen. Hè? En, ja. uh, Pien Breuwsma uh, onlangs zeker. hier in Haarlem. Ja, die, uh, die is daar ook uh, geweest. Dus, uh, zeg het maar. Ja, ja. zeker. Ja, nee, uh, nu mijn laatste jaar. Dus uh, ik hoop dat ik ook uh, volgend jaar mag voegen bij de grote club met uh, getalenteerde afgestudeerders. Uh, zit er ook een afstudeerrichting in bij het uh, conservatorium? Dus het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 dat was de Rob hakda wordt de eerste voorronde. Volgende week de eerste twee uur weer helemaal ingeruimd daarvoor. Nu sluiten we dit tweede uur af van deze Alternative FM. Op maandagavond tijdelijk vanwege diezelfde Rob Hakda-woord LNMA met Swaying Pelvicizers. En dat komt van de Velvet Beings. Naast dan een vrijdag wordt die EP dus echt officieel uitgebracht met daar ook titelnummeren. Dit staat er ook op. Hey, to keep us tame while in our eyes and